Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten protesteren tegen de compensatie van het leenstelsel. Op het museumplein in Amsterdam verzamelen studenten voor een compensatieprotest. Ze hopen dat er meer geld vrijkomt dan de 1 miljard euro die nu door het kabinet is toegezegd. Verslaggever Mark Robin Fischer is bij het protest. Ik zie in de verte bij het concertgebouw trams stoppen en daar komt dan zo'n flinke pluk demonstranten uit die hier het veld oplopen. Ik denk dat er nu zo'n 1500 zijn. De organisatie, de Landelijke Studentenvakbond samen met FNV Young and United verwacht zo'n 5000 demonstranten hier vanmiddag. Volgend jaar komt de basisbeurs voor nieuwe studenten terug. Maar de huidige studenten hebben pech en moeten hun studieschuld afbetalen. Ze vinden dat niet eerlijk en willen een goede compensatie. Spotify heeft 70 afleveringen van de podcast The Joe Rogan Experience verwijderd. Volgens Amerikaanse media zijn ze weggehaald vanwege racistische opmerkingen. De populaire podcaster kwam onlangs in het nieuws... omdat gasten in zijn show misleidende uitspraken deden over corona. Schaatster Susanne Schulting heeft een nieuw Olympisch record te pakken. Ze reed in Peking de snelste 500 meter op de Olympische Spelen ooit. De schaatster heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op de 500 meter. Vanmiddag komt ze nog een keer in actie op de Mixed Relay. Toiletmaker Herman uit Hardenberg in de provincie Overijssel heeft het mega druk. Sinds zijn uitvinding krijgt hij telefoontjes van over de hele wereld. Allemaal willen ze meer weten over het mobiel toilet dat Herman ontwierp, speciaal voor truckers. Het is een soort uitschuifbare wc-bril voor in de cabine met een zak eronder. Superhandig als je nodig moet en het niet ziet zitten om de bosjes in te gaan, zegt deze trucker. Nou, je hangt er een uh, recyclebare zak in die echt helemaal dicht is. Je doet je behoefte. Nou, en dan, als je dan klaar bent, dan doe je die zak erop. En dan uh, gooi je hem onderweg uh, netjes in de vuilnisbak. Ja, je gaat niet de zaterdagkrant uh, lezen uh, op, de, op het toilet, maar even snel van je spool af en dan is het klaar.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 Er staat file door een ongeluk met drie auto's op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Je hebt daardoor 10 minuten vertraging tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein en de linker rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Bedankt dat je lid bent van de ANWD. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou.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 een van de grootste hits van Earth, Wind Fire, dat was september. Het is even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. Het lijkt heel erg warm buiten, maar het valt wel een beetje tegen hoor. Maar het zonnetje schijnt uh, heerlijk op deze zaterdagmiddag. En wij zitten in een zonnige studio aan de Tolweg 10a tegenover mij, Albert-Jan. Goedemiddag Albert Jan, de week overleefd jongen. Ja zeker. Mooi. Ja, de Olympische spelen zijn mooi, begonnen. Mooi. Ja ja ja. Dus, uh, dus... En op een uh, schappelijke tijd uh, trouwens uh, te ja. volgen. Nou, het begint wel midden in de nacht hoor, maar goed. Uh, nee, uh, wat dat betreft, uh, nee, winterspelen zijn nog allereerst. Goedemiddag luisteraars en kijkers, uh, niet te vergeten. Ja, zaterdag uh, een zonnige zaterdagmiddag. Morgenmiddag zal het ongetwijfeld een geheel ander verhaal worden, maar daar hoort hij natuurlijk meer over tijdens het weerbericht rond de klok van half drie. We hebben uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Ook de evenementen komen langzamerhand weer, uh, weer op gang. En uh, de, de diverse uh, uh, culturele instellingen in Zandvoort uh, zijn bezig om natuurlijk hun agenda aan te passen. En zeker weer uh, dingen in te plannen. Maar daarover meer tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier. Het dier van de week. Ja, kan je nog herinneren dat we Geer en Goor hadden? Jazeker. Maar uh, Geer, uh, op een gegeven moment was Geer en Goor die waren allebei weg. Maar weet je wie er terug is? Geer. Nee, dat ben ja, je niet. Ja, Geer is weer terug. Die was weer net binnengekomen. Die is dus alweer terug. En die was ook als laatste eruit gegaan, ja, uh, ja, toch? Klopt. Ja. En, uh, daar maar vandaag hebben we aandacht voor Dunja dit weekend. En Dunja is ook net binnengekomen in het uh, dierentehuis. Dus Geer is er ook weer. En uh, Dunja is vandaag het dier van de week. Het gedicht van de week om kwart voor vijf zijn we nog niet helemaal uit. We hebben een aantal uh, klaar liggen. Dus uh, Rob, jij mag straks weer, uh, weer de, de beste eruit zoeken. Uh, die het beste bij de uitzending past. Uiteraard hebben we ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, verder hebben we natuurlijk ook nog diverse Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we hebben in het tweede uur hebben we een, een bijdrage van onze collega's van NHTV... Want uh, die zijn met de jutters uh, op het strand uh, opgegaan uh, na de storm. En kijken wat ze daar allemaal aangetroffen. En daar is een reportage van gemaakt. Uiteraard hebben we om kwart over vier pit report. En uh, veel zandvoortsnieuws. En natuurlijk veel muziek. Ook kijken we natuurlijk met één oog naar de winterspelen. Ze zijn nu bezig met een mixed team relay. En als ik het goed gezien heb, is uh, Nederland gevallen in de halve finale. En uh, zijn ze er dus uit. Maar goed, daarover straks meer tijdens de finale. Kijken of er nog uh, wat regels uh, to van toepassing zijn... waarop ze dan wel mee zouden kunnen doen. Maar we houden dat voor u in de gaten. Als wat te melden is uh, vanuit de Olympische hal... Nou, de eerste, eerste gouden plak hebben we ja, binnen. Irene Schouter, ja, Irene Schouten, geweldig. Ja, prachtige rit, zeg. Wat een, dat was ook die... die, die, die waar ze tegen reed, die is dan ook tweede geworden... maar die hadden echt, echt veel aan elkaar... Hè? want ze hebben elkaar tot, uh, tot grote hoogte uh, weten te, uh, uh, te brengen. En in ieder geval, uh, de eerste gouden plak voor Nederland is binnen. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En inderdaad, goud voor uh, Irene Schouten op de drie kilometer voor de vrouwen... Meer Olympische Spelen verderop in deze uitzending. En voor de rest heel veel nieuws. En ook lekkere muziek natuurlijk. www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Torweg. Tina is hier Madonna. Deze zaterdagmiddag even terug naar de jaren 80 met Madonna. Dat was de Borderline. Hier is hij trouwens. De nieuwe single van Stromae. En die heet Lamperk.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 On croit parfois que c'est la seule manière de les faire tel Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer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 We hadden van ons uh, zuiderboer uh, Stroomaaier een hele tijd uh, niks gehoord... maar hij is weer helemaal terug, hoor. Je hoort hem uh, met de single Lanfer. Het is uh, even na kwart over twee een zonnige zaterdagmiddag... met Albert-Jan Nu en het nieuws in het kort. Vanaf maandag uh, 7 februari zet dat vast in nieuwe agenda... tot en met vrijdag 11 februari... rijden er bussen in plaats van treinen op het traject Haarlem-Zandvoort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 Maar het ziet er in ieder geval het weer, weer beter uit. Er moet natuurlijk nog heel wat zand worden weggeschept en de stevige wind blijft nog even. Maar de komende weken zullen de tijdelijke gebouwen weer op het strand verschijnen. Veel eigenaren van de seizoensgebonden paviljoens kozen ervoor om hun strandtent in de winter te laten staan. Dit is toegestaan door het Hoogheemraadschap van Rijnland... De horeca heeft het door corona zwaar te verduren... en het niet hoeven op- en af te bouwen van een paviljoen... bespaart de horecaondernemers geld. Zoals gezegd, deze maand zullen steeds meer strandtenten opengaan... en kan het mooie zomerseizoen van start gaan. Zo kunnen horecaondernemers uh, en bezoekers weer veilig en gastvrij uh, naar de horeca. De gemeente ondersteunt hiermee, voor, uh, uh, uh, uh, hiermee ook de ondernemers... daar waar mogelijk met de landelijke richtlijn als uitgangspunt... En het heeft natuurlijk te maken dat de gemeente Zandvoort opnieuw toestemming heeft gegeven voor het uitbreiden van de terrassen in het zomerseizoen. Afgelopen woensdagmorgen werd door wethouder Raymond van Haafden en het bestuur van standplaatsvereniging Zandvoort... een intentieovereenkomst ondertekend die de weg vrijmaakt voor een haalbaarheidsonderzoek naar de transformatie van standplaatsen naar kleine kiosken. De standplaatshouders willen al geruime tijd hun mobiele neering graag inruiden voor hun vaste. In 2017 hebben de standplaatshouders de gemeente voor het eerst via een brief hiervan op de hoogte gesteld. Meerdere wettelijke bepalingen stonden en staan de lang gekoesterde wens van de standplaatshouders echter in de weg. En wel zijn er sindsdien verschillende verkennende gesprekken tussen de gemeente en de standplaatshouders geweest. En beide partijen zijn het erover eens dat er kansen liggen. Het is nog onduidelijk of Meneziestal de Naaldenhof in Bentveld plaats zal gaan maken voor vijf vrijstaande woningen na 2028. Want de Zandvoortse Raad houdt nog een slag om de arm over de toekomst van Meneziestal naderhout. De Zandvoortse Raadscommissieleden vinden dat er nog te veel vragen onbeantwoord zijn om een duidelijk standpunt in te kunnen nemen. De eigenaren van de Menezië willen over een aantal jaar uh, uh, uh, woningen bouwen op de grond. Maar daarvoor moet wel het bestemmingsplan worden veranderd door de gemeente... De ruiters hopen dat de gemeente daar niet aan meewerken. De eigenaren spraken afgelopen woensdagavond de raadscommissie toe en de boodschap was helder. In 2028 gaan ze sowieso met de manesie stoppen. Ze hebben de pachters, met wie ze overigens een goede band hebben, al 16 jaar uitstel gegeven. Maar nu is het echt klaar. Wordt vervolgd. Dankjewel Albert-Jan. Ik moet meteen deken aan die plaat van André van Duin. Er staat een paard in de gang. Want uh, ja, straks heb je helemaal geen plek meer om je, om je paard uh, te stallen, zeg maar. Want uh, ook maneesje Rukert uh, in Zandvoort uh, zijn, ze, zijn ze van plan om uh, die uh, te laten verdwijnen en daar uh, woningbouw te gaan plegen. Dus dan heb je al twee maneesjes in Zandvoort uh, die, uh, die verdwijnen. Dus uh, de Naaldenhof en uh, Rukert. Dus paard meenemen naar huis en inderdaad, daar staat een paard in de gang. Dus uh, vandaar. Het nieuws is uh, na te lezen op onder andere ook onze CFM-app. En mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store. Daar is die gratis voor je verkrijgbaar. Is hier Living Color. When it Frustrated by the people's lying, but I keep on trying. I've got the solace of you when I can't think straight.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 een hele tijd niet meer gedraaid op de Sanfordse Radio Deze van Living Color en de Sales of You. Leuke plaat om weer eens terug te horen. Minder leuk nieuws vanuit Beijing, want ja, het gaat niet goed met de short trackers, Albert Young. Sterker nog, drama voor Nederlandse short op de Mixed Relay. Een gigantische domper voor de Nederlandse short Nadat de Nederlandse ploeg in de kwartfinale nog indruk maakte... We ging het in de halve finale compleet mis. Suzanne Schulting klapte tegen het ijs... waardoor de medaillekansen meteen vervlogen. In het Capital Indoor Stadium waren Nederlandse favoriet voor het goud... maar na de val van Schulting kwam er een einde aan een sprookje voor oranje. Nederland finishte uiteindelijk als vierde... en moet genoegen nemen met een plek in de B-finale. Een medaille is daarin niet helemaal uitgesloten, maar daar moet er wel heel gek lopen. Want vier jaar geleden liep het, eh, liep het zo gek, want de Nederlandse vrouwen plaatsten zich toen niet voor de finale. Maar doordat er in de eindstrijd meerdere disqualificaties volgden, veroverde Nederland alsnog het brons toen. Nou, wie weet, vandaag herhaling van Zitten, maar vooralsnog eh, Nederland de Mixed Relay... Uh, schaarst in de B-finale. Dus in principe geen plakken. Nee, slecht nieuws dus uh, inderdaad voor uh, de Nederlandse shorttrekkers. Uh, en uh, inderdaad, dat kan uh, altijd nog gebeuren trouwens uh, bij, bij, ja. bij het shorttrekken. Dat maakt uh, die sport uh, ook, zo, ook zo leuk. Uh, dat uh, ondanks dat je verloren hebt, kan je toch nog winnen uiteindelijk. Uh, ja, door uh, allerlei dingen die er uh, gebeuren met uh, jurybeoordelingen uh, en dergelijke. Het blijft spannend en uh, ja, helaas dat het uh, zo gelopen is. Uh, nou ja, we hopen uiteraard op uh, meer uh, medailles dan uh, vanuit een andere hoek.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 Lekker een nieuwe single van uh, The Weeknd. The Sacrifice. Zie je de Weer bericht. Nou, Gelukkig uh, had ik een uh, zonnebril uh, bij me, Albert Jan. Want die heb ik wel nodig in de studio op dit moment. Maar gaat dat zo blijven? Vandaag wel. Want het weerbeeld, het weerbeeld ziet er op deze zaterdag prima uit. De zon schijnt geregeld en het is een groot deel van de dag droog. Vanmiddag zien we wel geleidelijk de bewolking toenemen. En vanavond volgt uiteindelijk regen. De wind draait naar het zuidwesten en neemt toe naar vrij krachtig in de polder... en krachtig tot hard aan zee, windkracht 5 tot 7. De temperatuur loopt heel langzaam op, van een graad op 4 vanochtend naar 8 vanavond. Vanavond gaat het dus regenen en deze regen houdt lang aan, mogelijk de hele zondag. Het is dan ook kletsnat morgen met regen en motregen. Er kan met een gemak 20 tot 30 mm regen vallen. Daarbij staat een vrij krachtige tot harde wind... Uitrichtingen tussen zuidwest en noordwest en het wordt 9 graden. Maandag valt een enkele bui, maar tussendoor schijnt ook de zon. Er waait een vrij krachtige en aan zee krachtig tot harde noordwestenwind en het wordt 8 graden. Dinsdag is het droog en schijnt af en toe de zon. Het kwik stijgt naar 11 graden en woensdag wordt het een graad of 10 maar dan overheerst weer de bewolking. Vanaf donderdag schijnt geregeld de zon en het is over het algemeen droog. Het wordt wat kouder met vrijdag in het volgende weekend. En het volgende weekend: temperaturen rond de 6 graden. Ook de nachten worden kouder met waarden die dalen tot dichtbij het vriespunt. Aldus Rico Schreuder. Dankjewel Albert Jan. Nou ja, dat wordt morgen gewoon lekker binnenblijven. Moet jij nog de deur uit? Euh, morgen wel. Wat ga je doen? Nou, hetzelfde als jij. Oh, oké. Okay, ja, radio maken, uiteraard. Ja, ja. Nog we weer zijn, en wind. We zijn er morgen weer tussen twee en vijf. Maar vandaag ook nog tot uh, vijf uur. Het weer is na te lezen op uh, de website van uh, Rico Weer. Of kijk ook eens op onze CFM -app. Dat was het weer. CFM voort. Ja, en dit is een plaatje uit uh, jouw tijd. Uh, weet je nog, Albert-Jan, dat je in het leger zat... In the Army now. In the Army now. Here is state Squad. A vacation in a foreign land. Uncle Sam does the best he can here in the Army now. single van uh, Status Quo, geproduceerd uh, door Bolland en Bolland Gebroeders. Je hoorde de single uh, In The Army Now. En hier is de nieuwe single van Jennifer Lopez. Marry me, say yes. Zo heet hij marry, marry, yes. marry, yes. marry Me. Marry me, say Marry yes. me, rest, rest, I never seen forever. I never seen forever in the wild. But now I'm looking now, I'm looking in its eyes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 Wanna sing, sing, sing tonight, tonight, tonight, baby Single, de nieuwe single van JLo, oftewel Jennifer Lopez, je de Marry Me. De zaterdagmiddag van CFM, hoe is het bij het shorttrekken, Aubinjan? Zit de bronzen medaille er nog in of niet? Nee, nee, nee. nee, nee. Helemaal, nee. Er moesten twee onderuit gaan. Ja, die gingen toch onderuit? Of ja, ja, in de eerste ronde. En dan, maar dan mag jullie dus opnieuw starten weer. Tenminste, de juryleden besloten dat ze alle vier weer, weer van start mochten gaan. En uh, ja, toen uh, gingen er uiteindelijk toch weer twee onderuit. Uh, in ieder geval één daarvan was uh, uh, uh, niet Italië. Maar het nou, maakt ook niet uit. In ieder geval China heeft gewonnen. Italië valt ook in de prijzen. En uh, Nederland uh, wordt dus één, twee, drie, vierde te, op de Mixed Relay. Goed. Maar in ieder geval wel een, een, een Olympisch diploma. Dat ja, nou die mogen ze meenemen maar dan. Goed. Maar maar tragiek. Tragiek voor de Nederlandse Mixed Relay. Uh, Mixed team, helaas. Afgelopen september hadden we de Formule 1 in, uh, in Zandvoort. en dat uh, wordt uh, geëvalueerd. We hebben een heel mooi rapport uh, inmiddels kunnen lezen, ook op uh, de website van uh, CFM. En uh, ja, dat uh, rapport dat, uh, gaat uh, pas later in de raad komen, begreep ik. Klopt, want uh, vrijdag voor een week, zoals je al uh, juist opmerkte, verscheen het lang verwachte gemeentelijke evaluatierapport over de succesvol verlopen Dutch Grand Prix 2021. Het document belicht alle relevante uh, aspecten van het evenement... en doet aanbevelingen voor de organisatie van volgende edities. In tegenstelling tot de aanvankelijke voornevatie niet in februari... maar pas na de verkiezingen van half maart in de gemeenteraad worden besproken. Gelijktijdig werd een lijvig extern onderzoek van de Breda University of Applied Sciences... vrijgegeven over de economische impact van de Formule 1 op zowel Zandvoort als de regio... Ook verschenen er aparte evaluaties over de regionale bestuurlijke eh, samenwerking... in aanloop naar de Dutch Grand Prix 2021... en van Stichting Zandvoort Beyond en de Dutch Grand Prix-organisatie. Alle belangrijke conclusies van deze aparte rapporten... werden meegenomen in de gemeentelijke evaluatie. Los van de, boven, van de evaluaties informeren de Formule 1-wethouder van Haften de raad schriftelijk over de financiële stand van zaken rond de gemeentelijke bijdrage aan het Dutch Grand Prix. Daaruit valt af te leiden dat hij de raad vermoedelijk en voorlopig niet... om extra middelen voor het evenement hoeft te vragen. Hij meldde tevens dat onderzoek van de gemeente heeft uitgewezen... dat het invoeren van een zogenoemde vermakelijkheidsretributie mogelijk lijkt. Daarmee zouden in de toekomst de gemeentelijke kosten voor het evenement kunnen worden verhaald... op de bezoekers van het Dutch Grand Prix. De komende periode wordt uitgewerkt of wanneer en op welke wijze deze retributie kan worden ingevoerd. Ik zou zeggen, wordt vervolgd. En dat uh, was het uh, nieuws inderdaad over het uh, evaluatierapport uh, van de Formule 1-reis uh, van afgelopen september. En dan uiteraard weer uh, dit jaar op naar een uh, succesvolle tweede editie op uh, circuit Zandvoort, ook weer begin september. Met het eerste weekend dan vindt het allemaal weer plaats. Als het allemaal mee zit in ieder geval. Nou, daar gaan we vooralsnog wel vanuit.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 Het Toontje Lager en ik heb stiekem met je gedanst. Lekker een nederpopplaat uit de jaren 80. Nog tien minuten te gaan in het eerste uur en we hebben weer wat nieuws voor je. De kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart... die zijn officieel vastgesteld. Afgelopen vrijdag 4 februari heeft het centrale stembureau in Zandvoort... tijdens een openbare zitting de kandidatenlijsten van tien politieke partijen... voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekrachtigd. Tevens is de bijbehorende nummering vastgesteld. De bijeenkomst in de raadzaal was online te volgen via een livestream. Het leverde de volgende lijsten op en we hebben nogal een lijst. Tien partijen doen mee. Tien maar liefst, dus, dus we hebben een keuze, keuze uh, die hebben we in tijden niet meer gehad, zo'n brede keuze. En het wordt steeds moeilijker dan om te kiezen. We hebben natuurlijk op 1 uh, uh, nou ja, uh, de, de Ouderenpartij Zandvoort, op 2 de VVD, op 3 D66. 4 het CDA, 5 de PVV, 6 GroenLinks, 7 de PvdA, 8 GBZ... nou, daar was ik even benieuwd naar of die er ook bij staan, maar die staan er ook bij. Dus op de achtste plek GBZ, 9 uh, op dat lijst is de Jong Zandvoort... en 10 Zandvoort, echt een zee op 10. Dus 10 partijen, En op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16, zet u het maar vast in de agenda... Zoals gezegd maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart... van morgens half 8 tot s'avonds 9 uur... kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort. Op de website www.zandvoortkiest.nl... www.zandvoortkiest.nl... kunt u alle krantenartikelen, video-items, pod podcasts, even afleveringen... en radiointerviews over de Zandvoortse gemeenteverkiezingen terugvinden. Zo kunt u straks een juiste keuze maken... De website is een samenwerking van de Zandvoortse lokale media... Zandvoort, uh, Zandvoortse Courant, Zandvoort Insight, de Zandvoortse podcast en uh, uiteraard uw eigen uh, lokale radio, CFM Zandvoort. Zoals gezegd, 14, 15 en 16 maart is het stemmen geblazen. En maar liefst, tien uh, partijen hier in Zandvoort. Oh my god, waar moet ik nou op gaan stemmen? Nou, ga daarvoor naar uh, zandvoortkies.nl... voor uh, meer informatie over al deze partijen.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 Dat was de nieuwe single van Adele en die heet inderdaad Oh My God. Jij had het over dat de strandpaviljoens weer per 1 februari opgebouwd mogen worden... en weer actief mogen worden op het, op het strand. Nou, heel veel paviljoenhouders zijn natuurlijk weer aan het bouwen... maar niet alleen met een paviljoen, Albert-Jan, maar ook tegenwoordig met heel veel huisjes. Hè? Van, die, van die kleine mooie huisjes die dan bij het, naast het paviljoen gezet worden... En die ze dan uh, kunnen gaan uh, verhuren zeg maar, het hele zomerseizoen uh, door. Nou, die huisjes werden door uh, inderdaad uh, de, de, de firma uit uh, Zandvoort weer. Uh van de week richting het strand vervoerd uh, over de Valinneweg uh, onder meer. Dus ik had allemaal huizen door mijn straat heen rijden. <laughs> Wel heel apart uh, gezicht. Uh. Ja, maar er word, worden komen wellicht nog veel meer van dat soort huizen op het strand. Hè? Volgens mij zijn er nog meer aanvragen ingediend om daar uh, te mogen bouwen. Ja, maar is ook uh, mooi uh, verdienen natuurlijk. Uiteraard. Ja, zeker. Dus uh, nou ja, in ieder geval de huizen uh, komen weer terug. De paviljoens... Uh, die uh, mogen weer uh, gebouwd gaan worden, maar heel veel die stonden nog uh, natuurlijk... ook uh, na de laatste storm, ja. gelukkig. Een gedeelte uh, een beetje, beetje beschadigd, maar uh, over het algemeen uh, viel dat uh, mee. En uh, ja, dan kunnen ze binnenkort weer open. Weet je eigenlijk wanneer ze weer open mogen? Is dat ook uh, vanaf uh, nu of wordt dat gedoogd of is ik dat op. vanaf 1 maart? Ik, ik, ik weet het, ik weet het niet precies. We mogen het weer opbouwen en uh, zodra, volgens mij als ze klaar zijn, dan gaan ze gewoon beginnen. Volgens mij is dat ook een beetje, een, ja, beetje, de, beetje, de een beetje de bedoeling dat het zo gebeurt. Officieel hebben ze wel een bepaalde datum, dacht ik. Maar uh, ja, zodra ze klaar zijn, deuren open, terrassen open. En uh, gaan natuurlijk lekker. Uh, het zomerseizoen uh, komt er weer aan. Zonnetje schijnt ook vandaag in Zandvoort. En dat is morgen wel heel anders hoor. Dus geniet er vandaag nog even van. Blanche, robe, rouge et noire, danse avec le reflet du miroir. Arrivé there from Mexico, Don Diego de la Vega zet Konoso. Ça se bouscule dans les couloirs, les potteurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment se revoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, la clé, mec, du mois Miss Cha Cha Cha, oh Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha, -cha. cha, -cha, -cha. lindo star. Au milieu de tout ça, y'a une à moi. Eh. Don't forget me, I'm tough to be. sur vert de Trouvalie livrée. Don't forget me, I'm tough to be. Duivels van de Kouba Libre.